Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen wiels en co. aan aan in Bielseko. Ja, Jan Heijn. Nee, Jan Heijn. Dag, Jan Heijn. Nou, nou zeg, als dat geen verbetering was van het wereldsnelheidsrecord blauwtje lopen, dan weet ik het niet meer. Ja. Nou, kom, even een blik in de spiegel. Kind, kind, wat is jouw knopje fraai ontloken, zeg. Ja. Nou, laat nou de maar komen. Kijk aan, meteen maar de grootste bar uit de korf. Goedemorgen, wat zei je? Nou, van de bijtjes en de bloemetjes, ach, je weet wel. Ja, maak jij er maar helemaal een dierentuin van? Waarvan? Van me daar, met deze, met dit, met. Me, me hier. hoe heet het? Uw hoofd. Juist, mijn hoofd, ik kan niet op het woord komen. Kan je nagaan, is helemaal in de war, hè? Ja, ziet er wel een beetje verwilderd uit. Ja, dat wil je. Je weet wel niet wat je ziet, hè? Wat zag je dan? Doodeng, zeg. Doodeng. Verkeerd gevallen, denk ik. Le lege maag. Ah, u heeft met je neef ontbeten. Ja, bij je mals, hè. Ik. Ik ken drinken. Ik drink nooit. Al, als ik niet hoef, dan. Maar ja, je hebt een zaak, hè. Je moet wel eens... Dat uh, overkomt trouwens iedereen wel eens. Waar of niet? Wat? Hè? Huh? Dat je dan niet onderuit kunt... Ja, zeg. Dat vind ik een insinuatie. Hè? Huh? Ja. Gisteravond was het weer raak, hoor. Dat kleine bouwpastortje. Ah, juist, waar Koen dat kerkje voor ontworpen heeft. Ja, pastoor Torma. Torma, heet de man. Had mij uitgenodigd voor een etentje. Ik kook zelf, zegt hij. Dat is mijn hobby. Ah, wat een originele vrije tijdsbesteding, zegt. Ja, de vrije tijdsbesteding, ja. Maar toevallig is mijn stofwisseling geen recreatiegebied. Voor de geestelijkheid. Ja, toen ik binnenkwam, ik denk, nou, nou... Dat ruikt goed. Wat was het? Hij zegt ik heb twee facantjes in de oven staan. Ik zeg nou, wat mij betreft mogen ze gaan liggen. <lacht> <lacht> nou, dat is met de gezellige sfeer, hè? Ja, ja, dat begrijp ik zo van uh, wij dierenmishandelaars onder elkaar. Haha, <lacht> vrouwen praten. Zeg. Maar goed, ik denk gebraaien facantje niet gek. Wie weet met een truffeltje, een prijzelbeertje. Kastanjepureetje. Nee, lekker goed. We drinken een paar projakjes vooraf. Matig. Ja, ja, per maatje zo gezegd. Nee, dan nee. Gewoon gezellig, sfeerambiance. Ja. Wat hebben we daar een boel woorden voor, hè, voor dronkenmansloop? Onzin. Gewoon feestje bouwen, was dat nou? <laughs> ja, en ik dan aannemersbakken vertellen en hij witsen. Hè? Zo van de lopen twee pastoors in de Kalverstraat. Ik zeg twee. Voor mij is de hele Amsterdamse binnenstad alleen dennen de zwarte massa. Ja, ja, matig. Ja, matig, ja. En je passantjes? Ja, dat zei ik ook. Ik zeg vergeet jij je passantjes nou niet. Hij zegt denken zij aan mij. Geestige man, hè? En uitstekende cognac. Ja, maar die passantjes. Eh, nou ja, wat wil je, een goed glas, spitse conferratie. Dat was ook zo verrekt geester zeg. Vanmorgen, ik zeg tegen Doemie, hè, Tante Lien nam me Ik zeg, hoe vond je de bloemen? Ze zegt, welke bloemen? Ik zeg, van pastoor Torma. Die heeft me gisteravond nog voor jou een bloemetje meegegeven. Ze zegt, nou, het enige wat je bij de hand had, was een pannetje met aangebrande fassanten. <lacht> Zeg, u knapt alweer aardig op. Ja, ja, alle machten, ze, Nee, dat is erg. Dat, dat, dat kan zo niet. Dat, hier moet wat aan gedaan. Waaraan? Beneden in de hal, zeg. Hier in de hal, beneden. Hm. Dat ik binnenkom, he, die portier, de oude rostduin. Ja, die zit te lezen, zeg. Ja, die man is niet zo dom als hij eruit ziet. Nee, die zit te lezen. Maar met wat op zijn pet? Een witte muis. Oh, zo'n pak wasmiddel. Nee. Hé, huh? nee. Nee. <lacht> Een witte muis, piep, hier op zijn bed, dat zie ik. Na zo'n paar glaasjes projecten, zeg, dat gaat ook gauw, hè. Zeg, en wat zei je? Ik, ik zeg in mijn zenuwen, morgen los daar. Ja. Huh? Wat denk je? Geen idee. Hij, <hij, <hij> kijkt nog geërgerd uit zijn boek aan, en zegt goeiemorgen, en piep, zegt luchtspiegeling nummer 2, boven op zijn thermosfles. En net dat ik er wat van wil zeggen, pakt hij het ding beet, schroeft de dokter af, zet hem met muizen al op tafel, neemt een verme teug, schroeft die muis er weer op en kijkt me bevreemd aan van wat sta je dan al? Ja, zegt die man, drink pure koffie, moet je rekenen. Nou ik weg zeg hoor, op de lift in, en jou ja hoor, op het tablootje. Vata muis Ghana nummer drie. <lacht> twee rode oogjes en twee valse tuintjes. Dus ik geef hem een klap met mijn hoed en weg, spoorloos, nergens. Ik ben niet goed. Ja, daar moeten we wel even iets aan doen, zeg. Ja, weet jij wat? Nou, wat had je gedacht van mond-op-mondbeademing? Oh, ja, ja, ja. Hier. Oh, jou is in ieder geval geen huisarts verloren gegaan. Nee, maar misschien wel een specialist. Ja. Dat is heel leuk, ja. Maar wat nou? Ja, nou, in een normaal geval zou ik zeggen yoga... Ja, maar uh, uh, wat heet een normaal geval? Nou, een minuut of tien op de handen staan, hè? Dat is extra bloed naar de hersenen. En dat wil nog wel eens restaureren ook. Nee, nee, nee, nee. Ik vroeg, wat heet een normaal geval? Heb ik dat begrip Ja Jazeker. Oh, ja, ze zeg. Hoe je ook op je woorden moet passen, hè? Als meisje alleen. Nou, nou, nou. Nou, ja, ik bedoel, uh, op uw leeftijd en uh, met uw figuur. Wat hè? <laughs> We zijn er weer hoor. Uh. Dieke oude biels kan niet op zijn handen staan. Ja, ja. S sorry. Doe nee, even serieus, maar zal ik jou eens wat laten zien? Nou, als het strafrechtelijk verantwoord is. Let even op. Let even op, hè. Eén, twee, hup. Nou, hè. Wat had je gedacht? Deze, nee. En dan draagt u daar een smaakvolle sokken bij die enorme schoen? Ja, hier, hier staat iemand op zijn handen. Hoe lang al? Nou, nou nog, ik denk nog negen en een half minuut ongeveer. Ik versta je niet, hoor. Zuis zo zo'n lawaai. Ja. ja, maar voel je wel hoe je ervan opknapt? Nou, en op! Mijn moed! Loop er een! de muis! Ja, waar dan? Nee! Ik heb een roet. Nee. Hoe zwaar hoor, Zeg, hey. Nee. Nee. Oh, zeg, kijk even uit. Ik geloof dat er iemand aankomt. Ja, dat versta je niet. Zijn mooi. Ik hoor alleen maar... Zeg, er komt iemand aan. Ja, nou en ook. Ik wou het je verstoppen zien. Nee, Hé, die. Oh. Goed. Nee, even. Ik plezier Kijk nou, even gevallen, man. Au! Ja hoor, struikel rustig over me heen, hoor. Mo, zeg, ik ben bewusteloos. Zeg, wat doet hij? Wat doet hij? Wat doet hij? Dat zal je niet raaien, nee neef, heeft. Maar hij, je oom, hij stond op zijn handen. En jij smeet hem grappig om. En hij viel toen even met al zijn 90 kilo's recht uit rang. Waarop? Op zijn hersens. Nou, dat is een groot woord, hè? Ja. Groot woord. Er biedt iemand zijn excuses aan. Groot woord, mijn hoofd, zegt Bim Bam. <lacht> Overleer het in hangt te bijeren. Ah, ruimteplantie niet. Ja. Yeah. <lacht> zeg maar, waarom loop jij eigenlijk op je handen? Meneer heeft een lichte kater. Nou, dan wil ik wel eens een zware kater zien. Waarom, ja. <lacht> hoezo? Nou, als je de volgende morgen nog op je handen loopt. Ah, <lacht> sorry neef even, maar dit was yoga. Wie? Yoga. Nou, wedden dat ze in de normale doen trace heet. Yoga, nee, is een boeddhistische levensinstelling... ...en het pogen door middel van oefening en concentratie... ...de geesten doen zegenvieren over het onwillig vlees. Nou, dat lijkt me in jouw geval een zeer ongelijke strijd. Ja, ah, ja. Fijne humor hoor, opbeurend. Als oom dan eens één keer wat in de lappenmand zit... Dan krijgt oom wel steun van je, hoor. Ach, hou op. Dan moet ik ophouden. Laat me met rust. Pannen? Wat dat? Ach, nee. Ach, nee, nee, vijf, jongen. Wat is er aan de hand? Niks. Uh, mag oom het niet weten? Nee. Nee? Nou, dan praten we er helemaal niet meer over. Nee. Nee? Dan gunt oom, je er even de tijd om het zelf te verwerken. Huh? Ja. Huh? Huh? Huh? Huh? En als je er dan klaar mee bent, kerel, dan praten we het samen in alle rust even. Huh? Uh, goed zo, echte biels Hou zo, kop ervoor. En lukt het niet, oom dringt zich niet op. Maar oom is aanwezig. Goeie? Oom is bereid juist. Staat open voor juist. Juist, Oom. Nou, alleen. Niet te spijten. En weg is hij. Zag je dat nou te helen? Die heeft het even moeilijk, hè? Die zit ergens mee. En geen mensenvertrouwen nemen hoor, echt de Bielste jongen. Alleen Oom dan, hè? Voor Oom heeft hij geen geheimen. Kost de moeite, maar tegen Oom knalt hij het eruit. Niet te spijten. Ja, het is een lief kereltje. Hè? Oh, ja, ja. Krijtwit zag je zeg, zag je het? En dan opeens toch tegen oom wel... pleiten. Ja. ja. Ja, ja, zeg. pleiten. Ik versta die jongen ook, dat mag het heten. Wat bedoelt u daarmee? pleiten. Wat nou, mag dat betekenen? Ik denk dat, uh, dat het meisje van vandoor is. Ach nee. Ja, dat zou kunnen. Dat zeggen het, op die leeftijd, dat zegt ze. Als volwassenen ben je geneigd daar zo'n beetje de schouders over op te halen. Over die kalve liefdes van het jonge spul. Maar dat diep zijn. Dat leidt tot wanhoopsdaden, wist je dat? Ja, vertel mij wat. Raoul, zegt. Op, op dansles nog. Die stumper die zag toevallig, stom toevallig hoor, hoe ik gekust werd door onze leraar. Nee. Nou, die jongen maakte meteen een eind aan. Als een leven? Nee, aan onze verloving. Oh. Ik zeg, nee, op die leeftijd. die leiden de geringste aanleidingen tot de meest tragische beslissing hoor. Ja, ja, ja, laten we een beetje vriendelijk zijn voor de kerel hè. Een beetje in het oog houden. waar waren we mee bezig? U stond op uw handen. Oh ja, ja, ja, hoe ja, vond je dat hè? Had je niet gedacht hè? Nee, maar ik zou het er wel bij laten hoor. Vijftig zeg ik, vijftig. Maar ik kan er van alles hoor. Ja, ja, ja. Wat zei je? Hé? Nou, ik zei dat, uh, dat u het hier nog maar bij moest laten. Maar waarom? Waarom? <laughs> dat valt partijen. Kom, kom zeg hier. Dat ik je, dat kan tegen een stoot, jongen. Wel, maar... Oh. Ja, nee, niks. Nee, nee, nee, nee. We maken het die minuten even vol. Ja. Laat maar even op, dan gaan we weer een, twee, Nou. Dan staat hij weer op zijn vijftigste. Ja, zeg, ze, zou het toch niet verstandiger zijn nodig? Wat, ze, wat zeg je? Nee, zeg ik wel maar... Ho, zeg, ho, meneer Biels, er komt weer iemand aan. Ja, ja, ik versta je alleen niet. Er komt iemand aan. Dan, dan, dan. Morgen, juffrouw Terhelle. Morgen, meneer Polleman. Meneer Biels, nog niet gearriveerd? Ja, Paul. Oh, ligt u daar? Inderdaad, Paul, ik lig hier, zoals gewoonlijk, in mijn eigen vertrouwde plekje. Nog meer intelligente vragen, jongen? Ja, uh, uh, waarom heeft u de prullenwand opgezet, chef? Omdat ik een stuk vuilnis ben, Paul. Een schamelbrok afval dat er vergeefs heeft getracht zich een woonsteen te verwerven. die hem rechtens toekomt. Ter helle, breekt die emmer van mijn kop. Ik, uh, ik begrijp dit niet. Meneer stond even op zijn handen. Oh. Oh, oh. ja. Een klein beetje verontschuldigingen maken, nee, hè? Oh, ja, ik, uh, ik was inderdaad oh, iets te laat op kantoors, hè? Te laat dan nee, Paul. Je was precies op tijd, hoor. Precies op tijd om een oude man die even op zijn handen staat... Ben met zijn grijze kop in de vuilnis hebben te klakken. Ze moet je nou nog lang met die aker op mijn kop rondlopen. Ah, wacht nou maar even. Eén, twee... Ja, ja, ja. Ja hoor, ja, ja, je mag hem houden te je helpt. Hij leidt in de bak. Hang hem om je middel. Wat? het. En ga weg, ga je werk. Laat hem rust. Ja, chef. En hoop, ho, Paul. Eén ding hè. Voorzichtig met neef even. Graag, chef. Waarom, chef? <laughs> Die vent heeft liefdesverdriet, eh, Paul. Ah. Ja, ja, ja, ja. Mijn piet, meenten. Me oh. Uh. Bah. <laughs> Versta je dat dan? Ja, zeker chef. Jongen, jongen, jongen, wat word ik oud, zeg. Hé, nee, kijk eens, daar loopt er weer een. Een wat, chef? Een wat, laten we zeggen, een witte muis, Haha, <laughs> een witte muis, die chef. Haha, <laughs> dat vind je leuk. Dat vind je leuk, hoor, hij wel. Ja, pol. Straks komt, ehm, pastoor Torma. Ja. Louden de Even de maquette van zijn nieuwe kerkje kijken. Is dat klaar? Jawel, chef. En het lijkt me heel geslaagd, chef. Ja, ja, ja. Dan wil we ik het wel even zien, chef. Nee, hé. Hey, hey. Rippie. Ja, boy. Kruip je er alweer wat bovenaan? Hm? Bah. Bah. Bravo, vent. Echte de Kop voor, Samen redden we het wel. Zeg, wil maar je even voor je oom de maquette van het nieuwe kerkje binnen schouwen. Ja, flinke jongen. Vliegt voor zijn oom. Zeg eens. Daar komt hij alweer aan met zijn kerkje. Zo, zet hier maar neer, man. Dankjewel. Zo, zo. Dus dit. Oh ja, hoor. <laughs> het is weer gelukt, hè, neef Eef? Wat? Even wraak nemen zeker, hè? Als het een of andere onnozele griet die je terecht de bons geeft, hè? En meneer zo'n lummelige ijdelheid kwetst, hè? Dan even wraak nemen op ons nieuwe kerkje. Flink, hoor. Zeg, waar heet die man het over? Die man heet het erover dat hij zei, ga even mijn kerkje halen. En dat hij niet zei, ga even op mijn kerkje zitten. Zeg, voel jij je wel goed? Nou, Paul, dan gaat je werk, jongen. Ik, uh, ik begrijp niet goed wat u bedoelt, chef. Dan nou, kijk dan. Is daar iemand op gaan zitten of niet? Ik dacht van niet, chef. Wat zeg je, Pol? Ik, ik uh, kan geen enkele beschadiging constateren, chef. Nee, waar dan? Zeg. Anders wel een beeldig gebouwtje, Koen. Felicitatie waard, zeg. Ja, lekker ludiek gedaan, hè, Pol. Zeg, hoor even. Zeg, heb je het nog ingezonden, het ontwerp? Ja, oh. ja, leuk, hè. <laughs> zeg, hoor even, zeg. Pol, ingenieur Pollenman. Koen, Pol, kerel. Bedoel je dat dit hier, dat dat uh, is, Is dat serieus? Hoe bedoelt u, chef? Deze kadet. Kadet? Ja. Had ik jou niet gevraagd een kerkje te ontwerpen, Paul? Ja, zeker, chef. U zei een modern eigentijds kerkje, chef. Een modern eigentijds kerkje, juist, Pol, En niet een modern eigentijdse kadet, Paul. Haha, <laughs> meneer maakt een grapje. Ik? Ik ben bloedserieus, jongen. Als jij hier dit meent, dit ding, dan maak jij een hele vreemde vergissing, Pol. Jij werkt hier namelijk bij een aannemer en niet bij een warme bakker. Ik geef graag toe dat het niet het geëikte, conventionele kerkgebouw is, chef, maar deze tijd vraagt om iets anders. Ja, croissantjes. Nee, om nieuwe vormen, chef. Een kerk in deze tijd, dat is een huis met een deur op de toekomst. Ja, leveranciers achterom zeker. Een kerk van nu, chef, dat is een ding midden in de wereld, een schreeuw, een hartekreet. Een van spanning vibrerende gebeurtenis. Zeg maar een zenuwenkadek. Bla bla bla, Pol, hè? Een kerk, dat is iets vrooms, man. Dat is iets vrooms met een toren. Een gewijd. Met een haan. Nou, als ik aan gewijd denk. dan denk ik toch niet in de eerste plaats aan een haan? Ik bedoel ook. Een kruis. Ja, nog erger. Mag ik een kleine toelichting geven, chef? Misschien dat we het met een kleine wijziging toch eens kunnen worden. Wie weet, Paul, wie weet. Misschien alleen maar een handje maanzaad erover en halleluja. Ja, ja ik, uh, ik haal even het dak eraf. Brand je handen niet. En nu ziet dat ik wat het interieur betreft... ...de traditionele indeling heb gehandhaafd. Oh ja, daar heb je het schip. Het wat? Het schip. Het schip, weer wat anders. Dus de kadet moet nog de water gelaten ook, zeg als ik het goed begrijp. Nou, akkoord hoor, akkoord. Kapitein op de kansel, koster aan het roer en hou zee. <lacht> chef, chef, u begrijpt het niet. Ik wel hoor, ik wel. Een Beetje op op bij en de organist kan op zijn waterorgel bellen blazen. Amen. <lacht> Dit deel in een kerk heet schip, meneer Biels. Oh, oh, oh ja. Goed aardig zeg, ga verder, Paul. Nou, dan uh, ziet u hier de beide beuken. <lacht> ja, jongen, ja. En ginds een uitzicht op het linderlaantje. Ja, uh, sorry, chef, sorry, maar huh? dit hete beuken. Wil je dat even herhalen, jongen? Staat... Ik zeg, chef, dit hete beuken. Waarom niet? En deze dronken matroos hier is, neem ik aan, een dwarsgebakken tuinkabout. Nee, chef. Dat is de toren, chef. Juist, dat is de toren. Dat is de toren. Voor of na de brand. Ik schat aan. Ik geef toe, chef, het is alweer niet de conventionele toren, Oh, maar... nee, oh, nee, maar ik ga er eens een keer afspringen, hoor. Die rol zal ik hebben. Nee, uh, u moet dit meer zien als een macro-plastiek, u? Ja, ja, ja, maar zo zie ik hem ook, korpel. Ja. als een vrolijke keuken met een macaroni En ook... Ja, als een, een gestileerde uitbeelding van de menselijke strijd tussen goed en kwaad. Dat zit er toch wel in, dacht ik. Jazeker. Ja, zeker. Dat kan je zien. Daar vallen een paar behoorlijke klappen. Zal ik jou eens wat zeggen, Pol? Graag, chef. Jij hakt deze praksuurkool als de weerga in elkaar, Pol, En jij gaat onmiddellijk aan de tekentafel zitten, hè? Jij ontwerpt een oerdegelijk, conventioneel, vriendelijk karkje. En als pastoor Torma straks komt, dan zal ik het... Zo wat zeiden jullie er net over ingestuurd? Nou, Koen heeft dit beeldig ontwerpje ingestuurd. Nee, waarheen? Nou, voor de, de, de, de, Prix de Rome, chef. Voor de Pride de Rome, chef? <lacht> Biel's banketbakkerij doet mee aan de Prie de Rome. <lacht> en dat doet de deur op de toeverhuis altijd al mooi een keer dicht, hè? Nou, nou zijn we toch wel helemaal... Miepie! Pardon, nee, weet? Mipi. Miepie! Miepie! Hebben we ja, niet goed, Miepie, wat? Daar, daar! Waar? Nou, daar, in de consistoriekamer. Hé? Eh? Hé? Eh? Miepie? Oh! Oh, dat is erg, zeg. He? dat is erg. Die jongen stort in. Hij is mis hem te veel geworden. Hij ziet Miepie in de kerk. Nee, kerel. Jan, kalm, hè? Nou, kijk dan, kijk dan. Kalm, man, kalm. Kop ervoor, jongen. Hersen erbij. Wat, wat, dat gebeurt dat vaker. Jij, jij ziet Miepie niet, nee. Jij wil Miepie zien. Maar dat geeft niks. kijk, kijk. En daar, daar? Sjaki? Sjaki? Zijn mededingen naar Miepie's gunsten neem ik aan. Rustig aan neef. Helder blijven denken, jongen, wie is Sjaki, waar is Sjaki? Oh, daarop, daarop. Witte muis. Witte muis, hij ook al. Oh ja, kijk daar eens wat schattig. Hij machtig, zeg. Hebben we misschien allemaal een tikbeet? Jij niet, Apollo, jij niet. Jij, jij kunt nog van die leuke kerkjes bouwen. Jij ziet geen witte. Ach ja, daar in de consistoriekamer historiekamers Twee witte muizen. Oh, toch, dat zeg ik wel gek. Iedereen ziet witte muizen. Nee, weet, wat gebeurt hier? Kijk, daar nou, daar Ze zitten in de kerk. Doen we dag erop. Zo? Ja, ja. Mooi, aan Dirk. <laughs> ja. Zo. Ja. Ja. Laat ze nou de gang maar gaan. Ja, pardon. Nee, weet. Wie is Miepie? Miepie? Dat is mijn prijs, muis. Tweemaal goud, zes keer zilver. <laughs> ja, ja. Ja, en wie, is, en wie is Shaki? Shaki is van hier beneden. Shaki, los Het is de muis van de partier We wouden ze kruisen. Laat die druiloor zo los zijn. Kruisen? Polderman, doe me een plezier en jacht dat ontuchtige tuig die waanzinnige kerk uit. Als je het lef hebt. Ja, maar daar heb je dan het bewijs, Pol. Het bewijs dat zelfs een dier. Die malodige krolse kadet voor jou aanziet voor een huis van lichte zeden. Daar! Ja, chef, ik. Uh, chef! Daar, ik... daar! Sla je mekaar dat ding! Met mannenmuis. Ja, chef. Ja. Verenigd aan het bedrijf, Wilson, goeden morgen! Mijn compagnon. Ja, George. Wat zei Ik, ik geef weer. Die kan ook de wind van voren krijgen. Wilson! Ja, meneer de man. Ja, meneer de man. Pardon? Ja, inderdaad, heb ik zojuist vernomen dat de heer Polleman in zijn afschuwelijke zelfoverschatting dat wangedrog van een kerkontwerp heeft ingezonden voor. Hoe zegt u meneer Windermann? Goud? Goud geworden? Biels en Co heeft dit met dit ontwerp. De prie de ronde? Neem maar is dus enorm. Ha! Zo! Schrijf. Ja, dat zei ik ook meneer. Toen ik het zag direct. Nee, niet dat domme conventionele Juist! Dat gedurfde. Nieuwe vormen. En of dat vibreert meneer Rinderman? Ja, daar hebben we een goede, goede gooi mee gedaan. En ik heb nog in zenuwen gehoord, zeg maar. Thank you.